Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Lot Thomassen met het NOS-journaal. De boerenactiegroep Farmers Defence Force voert woensdag actie... bij ruim 40 distributiecentra voor supermarkten. Blijkt uit een brief die de boerenactiegroep heeft gestuurd naar gemeenten... waar de centra staan. In de brief schrijft de groep te proberen tijdens de acties... de centra zo min mogelijk te hinderen... Bij elk distributiecentrum worden 200 tot 1500 betogers verwacht. Het gaat onder meer om distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn. Vandaag diende een kort geding van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel... omdat hij niet wilde dat de boeren de distributiecentra blokkeren. Maar volgens de actiegroep is van een blokkade geen sprake. De uitspraak in het kort geding is morgen. Het Openbaar Ministerie heeft er alle vertrouwen in dat Ridouan Tahi wordt uitgeleverd door Dubai. Er is geen uitleveringsverdrag met het land, maar het Emiraat heeft in het verleden al wel eens een verdachte aan Nederland uitgeleverd. Tahi werd vannacht in Dubai opgepakt. De aanhouding is rustig verlopen. Op een persconferentie werd verder bekendgemaakt dat in het onderzoek nog eens 17 verdachten zijn opgepakt... Ook zei de politie dat 100.000 euro tipgeld niet wordt uitgekeerd... omdat Taghi door de politie zelf is gevonden. Het Britse lagerhuis buigt zich vrijdag over de brexitwet van premier Johnson. Mogelijk wordt er dezelfde dag ook al over gestemd... maar dat kan alleen als de voorzitter dat toestaat. In oktober werden Johnsons Brexit-plannen nog weggestemd... maar na de verkiezingen van vorige week heeft zijn conservatieve partij... een ruime meerderheid in het lagerhuis... De Nederlandse handbalsters worden alsnog genomineerd voor sportploeg van het jaar. Gisteren werden ze wereldkampioen door Spanje te verslaan. Officieel komt de titel te laat voor het sportgala van woensdag. Maar vanwege het unieke karakter van de prestatie... hebben de organisatoren NOC, NSF en de NOS besloten een uitzondering te maken. Het weer vanavond en vannacht wordt het vanuit het zuiden droog. Morgen eerst zon, later meer bewolking. S'avonds wat regen en het wordt dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file meldingen.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 ZFM. Oh, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. ZFM. Dit programma wordt in samenwerking gemaakt met Rhodes.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 Op iemand op die er ook echt voor jou zal zijn, en stel jezelf de vraag: ben jij niet veel meer waard? Een lippenstift op, op zijn kaar. Oh. Oh. On geveer het op zijn graag staan, schat, maar jij bent veel meer waard. Zijn daar staat aan schat, maar jij bent veel meer waar dan Dat viel je zijn. Oh oh oh. Oh oh oh. De oh, oh, oh. oh, oh, oh. lippen stift op zijn. Gah. Uh. Enough if you find dust playing house in the roof winds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 Yeah, I'm going for the dunk and I've never been a punk Make your girl call me punk Straight to the hoop and I know how to shoot If you want to know the truth then you better get the scoop Coming out the mist with the mic in my fist And everybody's living. so you know I got a grip You take me, that can't be Shook and tipped like all rookies Surple off the dinners if you wanna be a winner Then you better have some spinach with your dinner So just point your head to the sky If you want to ride and keep your eye on the prize Cause it's live It's all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 It's cool to go in the house, but you can call me cool. And I gotta keep it real for my peeps on the street. You can feel it in your feet, a it in your Jeep. from seeing the shining steam and rose a century. London to Sicily, I put it down for the G's. Build the fire, build a funk. And you better clear the lane when I'm on a dump. I ain't living by protocol. Got something for all of y'all to make it get your back up off the ball. Just point your head to the sky if you wanna to rise. And keep your eye on the slides, 'cause they